De Nederlandse aardoliemaatschappij gaat oudere schadeclaims tot 25.000 euro uitbetalen. Ook als de NAM vindt dat de schade niet door een aardbeving is veroorzaakt of verergerd. Heeft minister Wiebes van Economische Zaken laten weten. Het gaat om zo'n 6.000 schademeldingen. Hogere claims worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Het weer op veel plaatsen regen en een graad of 6 overdag...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 Een hele mooie nacht of een hele vroege ochtend. Je luistert nog steeds naar de nacht van de radio hier op NPO Radio 1. Waar je ten alle tijden kan bellen via 0800-1121 om mee te praten. En wij zijn op zoek gegaan naar verhalen. Verhalen in de vorm van opiniemakers in het Joop Café. Verhalen van cabaretiers René van Meurs in 100 seconden sjoegen. En verhalen van ja, bijvoorbeeld collega's in de reizende microfoon. Je hoorde Tim Hofman samen met Katelijne Blok... En we openen het derde uur altijd met een verhaal. Maar wel verhaal in de vorm van een liedje. En deze week in het verhaal achter het lied... Daarboven in de hemel van Herman Vinkers. Uit zijn voorstelling na de pauze die hij in 2007 speelde. We gaan luisteren naar een verhaal over het geloof. Of u dat nou gelooft of niet. Weet u, ook ik ben niet compleet knettergek. Ik heb HBS gehad. Dus ik ben een man van wetenschap...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 Mijn lied is ook verzonnen en hoor hoe het bestaat. Ik zing het graag omdat daarmee de hemel opengaat. Dus daarboven in de hemel zien wij de weer. Daar drinken wij een glaasje met onze lieve Heer. Ook hij die nooit geloofde, heft daar met ons het glas. Hij kan dan maar niet geloven dat hij ooit op aarde was. Dus daarboven in de hemel zien wij de weer. Daar maakt Andries Knevel ruzie met de Heer. Zoals er hier aan toe gaat, zegt hij strook niet met de leer. Dat klopt, zegt God, en daarom heerst hier Heer zo'n fijne sfeer.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 Daarboven in de hemel van Herman Vinkers. En mocht je nou een tip hebben voor ons, voor een heel mooi lied... waarin een heel mooi verhaal wordt verteld... laat het dan even achter op onze Facebookpagina. De Nacht van de Radio. Um, of eventjes via de Radio 1-app. En zoals ik al zei, je kan ten alle tijden bellen naar Julius van de redactie. Die bel je op 0800-1122. Hem krijg je dan aan de telefoon. En soms worden we verrast met mensen die um, ons verhaal willen vertellen. En daar is meneer Hofman. Meneer Hofman. Ja. Hallo. Hey. Goeienacht. Nou, hey. Uh, ik Nou, dat hey. ja, wel. Ja, ben je nog wakker, man? Uh, nou, dat ben ik nu aan het proberen. Maar ik, ik ben bezig geweest over vrouwen, ja? ja? Ja, want we hadden elkaar aan het begin van de uitzending... dat was eventjes iets over twee uur... hadden we elkaar aan de telefoon. Toen hadden we het over ja. werken... Uh, en toen ja. zei u, zolang ik blijf leven, blijf ik werken. En ik ben schrijver en dichter. Dat klopt. En u bent in, uw, in, de, ja. pen, in de pen gekropen deze nacht. Uh, uh, ja. Ja, dan, dan rest mij alleen maar om gewoon eventjes nu mijn mond te houden. Ja. Een vrouw. Een vrouw hebben wij nodig. Geef het maar toe. De rest is overbodig. En nu Joe Cocker erin gooien. You are so beautiful. Oh, I got doei! doei. Oké, okay, doei. Nou ja, uh, mocht je nou ook een uh, gedicht willen schrijven over mij of over Julius van de redactie of over iets anders wat je. of wat mag je gewoon doen? Um, 0800-1121. Het is geen Joe Cocker, maar het is wel heel mooi. Dit is Perfect Day van Lou Reed, hier in de Nacht van de Radio. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.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 You just keep me hanging. What is you so you're going to read just what you so ik hier op de radio, op Radio 1, in de nacht van de radio. Hey Gera, goeienacht. Hallo. Hallo. Ja, je welde naar 0800-1121. Klopt. En, en ik zie jullie eens van de redactie in een keer met een hele grote glimlach op zijn gezicht. Wat ja, Omdat, ja, jij vertelt hem iets. Ja. En daar moest hij heel erg om glimlachen, dus nou wil ik het ook weten. Wat ja. <laughs> Herman Vinkers zat in uh, Hilton in Rotterdam. Ja? Hilton, nee. In het Hilton? Nee, niet in het Hilton. Oh, in een dat hotel, een... in ieder geval. Ja, okay. heb ik heb nog wel foto's van. Oh, echt? Maar, oh, wat is dat met Herman Vinkers in een hotel? Nee, met een vriend van mij. Daar kochten we een paar kaartjes koop. Okay. En Herman Vinkers sliep er ook. Je sliep toevallig in hetzelfde hotel als Herman Vinkers. Ja. Is dat, dat is een sterk verhaal? Nee, dat is echt gebeurd. Dat is echt, ik geloof je. En hoe lang is dat geleden? Ja, in de jaren 80. Oh, dat is heel lang geleden, ja. Maar je, ja. Weet, je weet het nog steeds. Ja, zeker. Ko Koesteren? Maar ik was helemaal, helemaal maf van Vinkers. Nog steeds? Ja. Mm. Goed zo. Ja, Steekt ja. u nou even een lekker sigaretje op? Hoor ik dat? Nee. Oh, dan dacht ik dat ik dat hoorde. Nee, nee, nee. Mag, ik u, mag ik u bedanken voor, voor het bellen? En een hele fijne ja. nacht wensen? Ja. Oké, okay. hele fijne nacht. Hé, hey, weet je waar ook nog aan weer. Wat zegt u? Wij je waar ik ook nog aan weer? Nou... In Ballou, waar al die bekende voetballers kwamen. Oh ja, ja. Rom. Nee, eh. Uh... Hoe is hij? He? Ik... Gullit. Ah, Gullit. ja. Ja, en uh... Hoopman, in Date. Mhm. Mm mhm. Mm oh, mooi. En wie zou je ja. graag nog een keer willen zien? Pieter Hoopman. Oh ja, oké. Okay. Nou, schrijven we die op. Als, als wij hem tegenkomen, dan zullen we het, uh, zullen we het doorgeven. Ja, welkom kom de <laughs> Dat weet ik niet. Maar ja, dat gebeurt altijd toevallig, hè? Toeval besteedt niet, toch? Ja. Mag ik u een hele fijne nacht wensen? Ja, ik lief nog luisteren. Heel goed. Dank u wel. Er komt zometeen nog een hele mooie podcast tip aan. Eigenlijk Wat nu. is een podcast? Mooi je om te zeggen wat een podcast is? Nou, dat is een tip van een podcast. Het is dus een kort verhaal. Het eigenlijk, ja, een podcast is eigenlijk een, een radioverhaal. Een audioverhaal. En uh, op internet is een soort... Uh, nou ja, het is eigenlijk een bibliotheek voor verhalen. En waar, waar je naar kan luisteren. En wij geven dan... Gaan we zo uh, een klein stukje laten horen. En dan, als u internet heeft... zouden we dat eventueel dan ook een keertje kunnen doen? Heb ik niet. Oké, okay, maakt niet uit. Er komt er in ieder geval een mooi verhaal aan. Oké. Okay? Nou, is waar. Oké, okay, dank u wel. In de nacht van de radio met Malou Holshuizen. Ja, een podcast tip. Ik had het er al over. Um, hierin nemen auteurs hun redacteur mee om langs locaties. Van betekenis voor hun leven of werk te lopen. Het is een podcast gemaakt door uitgeverrouw Lebowski. Uh, en uh, het is een podcasttip die uh, jullie eens en ik hebben uitgekozen. Uh, je gaat er naar luisteren, naar een klein stukje daarvan. Uh, vandaag zet redacteur Jasper een voet op het Amsterdamse Phoenix-eiland Eiburg in de wandelgangen. Uh, heet dat ook wel eens Scheiburg. Ik weet niet uh, of je daar wel eens van hebt gehoord. Maar daar schijnt iedereen... Uh, nou, het schijnen veel mensen te gaan scheiden. Scheiburg. Hij gaat in gesprek met Elke Geurt. Zij schreef een autobiografische roman over haar scheiding. Ik nog wel van jou. Lekker wandelen en lekker luisteren in de Labowski-podcast. Vrienden en vriendinnen van de literatuur. Vandaag zet redacteur Jasper Henderson voet op het Amsterdamse Vinex eiland Eiburg. In de wandelgangen ook Scheiburg. Hij gaat in gesprek met Elke Geurts die een autobiografische roman over haar scheiding schreef. Getiteld Ik nog wel van jou. Amusevo. Het waait hier man. Ja, dat zei ik. Het waait hier altijd. Of niet? Ja, dit is altijd, uh, dit is normaal. Maar waarom hebben jullie ooit, uh, jouw ex-man ja. en jij, ooit gekozen voor Eiburg, Elke? Waar, dat is uh, uh, waarom iedereen kiest voor Eiburg. Gewoon, omdat uh, hier is ruimte. Om... Ja, vandaar en, dat de wind altijd vrij speel heeft. Ja, en wij kunnen hier, hier kunnen de kinderen buiten spelen. Ja, die zijn allemaal niet... Oh, die zitten op school natuurlijk. Wie? De kinderen. De kinderen, ja, Misschien kind te bekennen. Ja, het is natuurlijk hier wel heel ideaal. Het is hier fantastisch. Ze kunnen um, zwemmen aan het eind van de straat. En als het een beetje vriest, uh, schaatsen ja. aan het eind van de straat. En gewoon rondlopen hier. Ja. Het zit hier helemaal vol met andere kinderen. Dus het is ook een en al gezelligheid voor ze. Maar, en dat was ook echt jullie idee toen jullie hier kwamen wonen. Want toen hadden jullie nog geen uh, kinderen, hè? Jawel, wel, wel. Ja, oh, jawel. Wel, wel. We, We hadden jullie... één kind. We woonden op een... Uh, ...bovenverdieping in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Yeah. En dat was heel gezellig en dan wilden we ook niet per se weg. Maar we hadden maar één slaapkamer waar we met één kind op sliepen. Ja. Yeah. Dat ging allemaal wel, maar ik werkte daar ook op die ene slaapkamer. Dus het werd gewoon wat krapjes toen het tweede kind kwam. En toen, er, toen zochten wij een huis en eigenlijk absoluut niet op IJburg, Want wij hadden niks met nieuwbouwwijken. Nee. Dus daar wilden we niet per se wonen. Want het leek was echt niet iets voor ons, omdat we een ander soort mensen zijn. En er steken ook mensen hier vuurtjes uh, aan op straat. Ja, dat kan. Dat gebeurt hier ook. Echt, het is echt wild hier. En iedereen heeft ook bankjes hè, voor de deur en bloempotten. Ja. Dus we, het is nu half november. Maar je kan je voorstellen dat in de zomer is iedereen gezellig buiten. Ja. De kinderen dartelen op straat, de flessen wijn en rosé zijn niet aan te slepen. Ja, zo gaat dat ook Zo echt. gaat het hier op iburg. Ja. En het is ook best leuk, ook nog eens. Ja? Kunnen wij, ja? Vond jij dat echt leuk? Ja, ik ja. vond het uiteindelijk best leuk. ja Vooral nu ik hier weg moet, vind ik het leuker te vinden. Ja, want het is allemaal wel klaar hier. Nou ja, het, het huis moet verkocht worden, we moeten een huis kopen. En ja, dat kan niet meer hier. Nee, want jullie hebben echt een loeigroot huis. Ja. Dat kan je eigenlijk niet kopen, normale mensen in Amsterdam, behalve hier, toen nog. ja ja, nou, het is dus gewoon dat... niet te doen in je eentje natuurlijk. Nee, dat kan niet. Nee. nee, dat staat niet. Niemand van mijn ex kan er ook niet in zijn eentje. Nee. Dus wij zoeken nou weer een huis in de stad ergens. Maar dat kan al helemaal niet. nee Dus dat is wel interessant hoe dat gaat worden. Maar... Ook al klinkt het inderdaad best idyllisch, hè, van het zwemmen en dat schaatsen en al die mensen op straat de hele zomer en uh, wijn en kinderen die spelen en de ruimte hebben, ja. toch is dit, loop je hier ook een beetje rond over dit eiland dan, dit is ook waar het helemaal mis ging. Ja, nou ja, het, het, het, het, het ging hier mis met de relatie bedoel je. Ja. En, en zoals met veel relaties gaan hier mis. Het heet ook wel Scheiburg hè? Ja, ze noemen het Scheiburg. Nee, de kinderen, als de kind, er de, de, de wordt hier ontzettend veel op Eiburg uh, gescheiden. gescheiden <laughs> gescheid? Geschoten. Geschoten. <laughs> gescheid? uh, gescheurd. Het geschieden op Eiburg. Het geschieden op Eiburg, dat te scheiden. Ja. En um, dat heeft er onder andere mee te maken dat het allemaal mensen in dezelfde leeftijdscategorie zijn, hè? zo rond in de veertig. Ja. Kinderen zijn wat groter. Het absolute zorgen en hollen en luiers en gedoe is eigenlijk voorbij en dan komt er opeens ruimte. En wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan kijken mensen dus elkaar aan. en dan weten ze niet meer wie de ander ook alweer was of zo. Uh, ze weten nu. Uh, dan komen de relatieproblemen. of ze gaan nog een uh, nieuw project beginnen. Dat is een, een zelfbouwhuis. op het uh, nieuwe eiland. Dan kun je bezig zijn met je nieuwe huis? Ja. Dat gebeurt ook heel vaak, dat zie ik ook. Dan gaan ze niet scheiden, dan gaan ze een nieuw huis bouwen. Uh, um, bijna niemand uh, besluit om eens. Naar zichzelf te kijken. Dat kan ook. Dat gebeurt, dat gebeurt misschien ook ja. wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Is het dan eigenlijk niet zo... Ik, ik sprak onlangs een andere uh, schrijver. En toen hadden we het over jouw boek. En die zei... Ja... Het is misschien heel depressief. Maar het gewoon niet de, de bedoeling dat mensen altijd bij elkaar blijven. Dat ja. kan. Dat het helemaal niet kan. Ja, dat zou ik... Dat, ja, dat kan. Het gebeurde vroeger wel, hè? Maar, als ja, je maar heel is dat dan gelukkig tegen waren? heug en meug? Maar het hele leven is een beetje tegen heug en meug, toch? Ja, zie je dat zo? Ja, ze zie ik dat wel. Ja. Je hebt er niet om gevraagd en je moet er maar wat van maken, zoiets. Ja, het is niet steeds. Uh, het is niet steeds dat je, je niet, Niemand is steeds gelukkig met alles, met het leven. Eigenlijk. Heb en dan, ik het. Dat moet je eigenlijk maar accepteren. En niet ja. te veel tegen verzetten. Nee, ik, ik weet niet of je daar dan gelukkig van wordt, van dat verzet. Het is opvallend. Van wat de boek, het boek is nu twee weken uit. Hè? Ik, ik nog wel van jou. Uh, het wordt heel erg goed ontvangen. Maar het krijgt ook vooral gewoon heel veel aandacht. Je hebt heel veel interviews gedaan. In bladen, kranten, televisie zelfs, radio heel erg veel. En wat, wat er gek genoeg, we hadden we het van tevoren volgens mij niet kunnen bedenken. Althans ik niet. Dat je nu uh, ook naar voren komt als iemand die zegt die propageert om ietsje langer te kijken naar elkaar en naar de situatie en niet meteen te zeggen oh we gaan uit elkaar we gaan scheiden ja. uh, van kijk het gewoon even de tijd aan ik, hoe hoe hoe is dat voor jou is dat nou het, nou, het is voor mij ten eerste vind ik het wel uh, um, blijk ik ineens heel een, een boodschap uh, te, te verkondigen ja dat is wel voor mij iets nieuws ja. denk ik, uh, maar je vindt het ook echt. Ja nee, ik vind het ook echt. Ja, niet per se van blij... ik vind, het zit wel heel genuanceerd in wat ik eigenlijk vind. Dat is een heel lang en ingewikkeld verhaal. Yeah. Maar ik vind, nee, ik, ik, ben het wel, ik vind het wel echt dat in deze tijd, dat de mensen snel um, kiezen om uh, uit elkaar te gaan. In plaats van um, uh, bij elkaar te blijven. Maar het is voor mij apart dat ik denk uh, dat ik een heel, heel iemand anders ben dan ik dacht. Ik wist niet dat ik zo'n uh, ferme boodschap te verkondigen. had. Nee, want hoe dacht je dan dat je was? Nou, niet iemand met een, met, een, met een heldere boodschap. Nee, maar omschrijf je probeer eens, wat voor iemand was jij dan? Daarvoor, voordat dit allemaal gebeurde, wat voor iemand was jij? Uh, wat ik voor iemand was? Ik ja. was weer een twijfelend type. Een beetje um, uh, niet helemaal zichtbaar. Ik liet mij niet helemaal kennen. Dat heb ik door dit boek uh, gebeurt dat veel meer. En ik merk dat ik dat helemaal niet zo vervelend vind als dat ik dacht. En het is ook helemaal niet zo eng als ik dacht. Dus, ehm... Um, zo. Maar nog je, je, je, was, je was dus eigenlijk niet zo heel erg met jezelf bezig... omdat je daar niet over na hoefde te denken. Mm -hmm. Maar het is toch ook gek, je bent schrijver. Ben je maar dan niet dan juist de... alleen maar over jezelf aan het nadenken? Ja, maar, ik, maar deze kant... Ik heb een, eigenlijk een liefdevollere kant in mijzelf ontdekt. Dat klinkt een beetje cru. Maar, ehm... Um, wat... Die ik van tevoren een be meer bedekt hield. Uh, heel ingewikkeld gesprek. Is dit je gesprek? Nee. Uh, dit lijkt wel bij een psycholoog. Oh, nou. Kunnen we kunnen laten afrekenen. Ja. Ja, dat is goed. Uh, nee, waar, waar ging het ook weer over? Nou, dat, dat, dat wie jij hiervoor dan was. Want je, je, hebt, je hebt ontdekt, door deze hele crisis, want laten we het zomaar dan, als we toch aan het psychologiseren zijn, noemen. Ja. Uh, heb je ontdekt dat je veel liefdevoller iemand was dan je dacht dat je was. Ja, Klopt nou ja, de liefde duidelijker. Eh, kijk, eh, als een man, eh, als iemand zegt dat hij van je weggaat, dan dan breekt er iets. Eh, dan bree, dan breekt je letterlijk open. En door die breuk kwam, eh, kwam ook de, de, de liefde tevoorschijn, zeg maar. There, Wat was het? De zin van Leonard Cohen? Let the uh, wherever there's a crack. Nee. There's a crack in everything. Ding. Where the lie komt in. in. Yeah. Schitterend, ja, yeah. dat is het, hè? Ja. Yeah. En dat is ook wel wat dat is wel iets positiefs wat het mij tot nu toe heeft gebracht. Yeah. Want die kant was nog niet zo ontwikkeld. Eigenlijk. Dus wat dat betreft is het kun, goed. kunnen we dan zo heel romantisch en bijna Hollywoodachtig zeggen van oh, eindgoed, al goed. Deze crisis heeft ook iets heel moois voortgebracht? Nee, natuurlijk niet. Nee. Helemaal niet. Nee. Want dat maakt iedereen, dat, dat, dat, dat maken mensen er wel vaak van. Maar dat is wat me, ook wel heel erg mensen-eigen is volgens mij. Om er een goed einde aan te maken. Ja, je maakt het verhaal gewoon uiteindelijk zo positief mogelijk voor jezelf. Dat is wat ik nu ook zeg. Dus ik begin het al te doen, je hoort het. Je begint er al een mooi verhaal van te maken, want het is toch goed dat het zo gebeurd is. Maar ik denk dat een crisis, dat, dat, daar ontkomt niemand aan. Een identiteitscrisis, dat krijgt iedereen in zijn leven, ook als je, samen, als je samen bent. Dus niemand ont, ontkomt aan problemen. En die, die crack had ook, uh, was ook leuk geweest als we dat samen hadden kunnen doorstaan. Neem je hem niet ook kwalijk dat hij niet, toen de scheur nog niet zo heel erg diep en breed was, dat hij niet toen... ...harder aan de bel had getrokken? Of gaat het niet om wiens schuld het is? Of, uh... Nee, nou uiteindelijk, uh, ja natuurlijk, je neemt ieder, je, we nemen elkaar vast van alles kwalijk uiteindelijk. Of ook weer niet. Um, het is jammer dat het, dat het, zo, uh, dat, dat het zo loopt. Ja. Het voelt een beetje machteloos. Dat, uh, dat, je, dat er niks meer aan te doen is kennelijk. Ik vind dat wel heel vervelend. Dat, dat, dat, dat iemand zegt, nou, ik hou niet meer van je, ja, en punt. Er is niks aan te doen. Nee, want dan is, dan is die scheur dus zo groot geworden... dat die niet meer te repareren valt. Maar dan had je ook, kunnen, had je ook eerder, toen het scheurtje nog een scheurtje was... Yeah. had je kunnen plamuren, om maar eventjes in de symboliek... Ja, plamuren te is blijven. denk ik niet zo'n goed idee, maar dan hadden we nee. het, het, het, het, het, het... Stoppen. Ja, dan hadden we het Kullen. kunnen stoppen. Ja. En is die... Denk je dat als die scheur eerder was uh, gestopt en gevuld, erover gepraat was, dat je dan ook die liefde in jezelf had ontdekt? Ja, dat, dat denk ik wel. Dat, zou, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik, ik, ik denk wel dat je dan ook een uh, uh, verdieping, dat je dan ook iets van jezelf leert kennen. Dat zou. Ik, ik, het lijkt mij wel. Ik weet het natuurlijk niet. Geweldige winkelcentrum komen we nu uit. Ja, mooi. Ja, het nieuwbouwwinkelcentrum. Nou, het zie je wel. Ja, maar ik had het daar dus met, uh, met een andere interviewer over. Dat is een nieuwbouwwijk waar alles recht is en uh, een beetje zieloos nog. En dat je daar het volwassen leven, uh, uh, het, het volwassen geregelde leven zo gaat leiden. Ja. Dat dat het ook misschien is wat uiteindelijk je de das om doet. Ons mensen in nieuwbouwwijken, zo precies alles geregeld in dit soort, uh, in dit soort winkelcentra. Het is wel eigenlijk een soort... Uh, limbo, hè? een soort voorportaal van de dood dit. Dat zou je kunnen denken. Alles is denken. af. Alles is dat af. moet je dan nog, behalve doodgaan. En dan ga, je, dan ga je je keurige leven leiden met uh, je gezin. En dan ja. speel je dat je volwassen bent, of dan ben ja. je volwassen ineens. Of dan was je al maar in één keer. En daar gaat het vuur misschien ook een beetje van uit. En dan organiseer je een sleutelparty. Ja, dat doen ze, wel. ik ja. ook altijd gehoord dat ze hier op Eibergen ja. heel populair is. Hé, <laughs> hey, oh. de Bruna elke. de plaatselijke ja, Bruna. Bruna. Ik wil even uh, kijken of het boeken ligt. Ja. En als het er niet ligt, gaan we stampij maken, want het is verdomme gewoon eiberg. Ja. Ja, oh kijk, daar ligt, ligt het al. Oh met een kaartje erbij zelfs. Wat goed. En zat ook bij van de Limburgse schuister? Oh nee, oh. eibergse oh. schuister, sorry ook. Ja, ja, ja, mooi. Oh ja, dit is van de radio. Met Malou Holshuizen. Lopen met Labowski is terug te vinden op de website van Labowski En ook op onze website en op onze Facebookpagina... De Nacht van de Radio. Um, like ons, we houden je de hele week op de hoogte... van um, nou ja, wat we aan het doen zijn, welke verhalen we tegenkomen. Het Joopcafé uh, kan je vooraf alvast gaan luisteren... om je mening te vormen en om te reageren. Dat kan allemaal hier in De Nacht van de Radio. Zometeen... Gaan we naar de Lagarde. Um, maar niet voordat ik uh, alvast afscheid heb genomen en uh, iedereen heb bedankt die heeft geluisterd, heb je gebeld. Ook heel erg bedankt daarvoor. Uh, altijd heel erg fijn. Je kan blijven reageren. Je kan ook berichtjes achterlaten op onze Facebookpagina. Je kan altijd um, um, nou ja, altijd reageren. Jullie zitten hier en uh, hij um, <lacht> luistert naar je. Ja, dat is precies wat hij doet. Um, we gaan uh, zometeen luisteren naar De Lagarde uh, Over films, over series. Met uh, een hele interessante serie Moordenaar. Misschien wel de mol, Ruben Heijn. Dat horen we morgen. Maar nu ga jij heel lekker luisteren naar het team van De Lagarde Op NPO Radio 1. Any man, who must hi. some place else me. The first revolution is when you change your mind De Welkom bij alweer de 26e aflevering van De Lagarde Radio... de podcast over films, series en tv. Mijn naam is Julius van het Hek en ik zit hier met de vaste opstelling... Roger Abrahams, Floor Overmars en Roy van Filsteren. Zij hebben alle drie weer iets gezien wat ze graag met jullie gaan delen. En muzikant en finalist van Wie is de Mol, Ruben Heijn... is de seriemordenaar van de week. Floor, we beginnen bij jou. Je hebt naar een waanzinnig spannende film gekeken. Een science-fiction-film. En ik hoop dat ik het goed zeg... Annihilation. Heel goed. Ik ga het niet herhalen. Jawel, ik ga het wel herhalen. Annihilation. Dat is uh, de nieuwste film van regisseur Alex Garland. Die wij wel kennen van uh, onder meer Ex Magina. Met, uh, ja, hoe heet ze? Die mooie vrouw van. Uh, uh, Je kijkt naar mij, maar ik ben helemaal geen mooie vrouw, want uh, uh, <laughs> uh, die... Uh, die ja, uh, oh, Natalie Portman nee, nee, nee, Nee, oh. ze lijkt er wel op. Nee. <laughs> ik kom er zo op. Maar in ieder geval, het doet er verder niet toe. Um, wat, jammer, waar, wat, jammer, wat jammer dat ik daar nou niet op kan komen. Hè. We zijn er meteen helemaal uit. Ja. Annihilation. Annihilation. Ja, dat nee. is wat we weten. En waar, um, waar, gaan, waar gaan we naar kijken? Nou, um, het is een hele spannende film van dus regisseur X Garland... Die ook The Beach heeft geschreven, mm -hmm. het boek. Dat is ja. echt een loeispannend uh, verhaal. En hij heeft ook 28 Days Later gemaakt. Ik weet niet of iemand van jullie daar wel eens wat over heeft gehoord of gelezen. Nee, nee. Nou ja, dat is de eerste echte horrorfilm die ik ooit zag. En ik ben geen horrorliefhebber zoals jullie weten. Maar dat is echt een steengoede film. Dus dat is sowieso een, een aanrader. Ja. En dat is dus deze film is dus ook door hem gemaakt. Maar laten we eerst een uh, ja klein stukje luisteren, want dan kan je een beetje zien wat spannend is. Was het Ik I don't know. Did it communicate with you? It reacted to me. You really have no idea what it was. Contact you at any point while he was away. Het no. was his decision te go in. Wat is mijn husbandteer voor een suicide mission? Nou ja, dat, ik kan niet wachten. Ja, eng, hè? Ja. Ik kling wel heel eng, inderdaad. Ja. Ja. Ja, die, die, die geluidsfragmenten zijn ook echt heel spannend. Maar goed, wat je hier hoort is eigenlijk. Inderdaad, Natalie Portman, want die zit in deze film. Daar speelt zij Lena en dat is een uh, celbiologe. Uh, en uh, zij is eigenlijk, uh, ja, op een manier zal verder niet uitleggen waarom... maar zij is bij een bepaald experiment betrokken... want er is een Area X, wordt dat genoemd in deze eco-horrorfilm... zo heet het genre... En uh, deze dame die daar hoort, die, die Dr. Ventress... dat is uh, Jennifer Jason Lee, dat is een psychiater... en die ondervraagt deze uh, Lena... want die komt net terug van een missie in die Area X. En in die Area X, daar is dus een total annihilation gaande... namelijk alles wordt verwoest wat daar ook maar binnenkomt. Er is nooit iemand ingeweest die teruggekomen is, behalve... Deze Lena. Maar het is dus een groot raadsel wat daar dan aan de hand is? Ja, niemand weet wat dat is. Maar alles vervoegd, ook bomen en zo, is het gewoon een... Nou, dat weten we dus niet, want oh, er is nog nooit iemand vandaan gekomen. Maar hoe kom je erin? Is, dat er een, is het ommuurd? Nou, nee, je ziet een soort kleurig gordijn hangen. Eigenlijk, dat hoor je dan ook met die geluidsgang. En daarachter, ja? ja, daar moet je doorheen... Oh, en binnen is ook... Je hebt geen besef van tijd. Want uiteindelijk gaan we natuurlijk als kijker mee met die Lena daarin. Dus ja. Zij kijkt dan terug. Het is een soort flashback. Wat er dan gebeurd is. Dat is heel spannend. Wow. En um, er is geen besef van tijd. Je hoeft ook niet te eten bijvoorbeeld. Want dat kan zij zich ook mm -hmm. niet herinneren. Maar je herinnert je als je eruit komt ook überhaupt niet wat er binnen gebeurd is. Dus dat ja. is ook heel eng. Uh, je, hebt geen, je kan geen kompas gebruiken. Het is, het is een beetje regenwoudachtig daar binnenin. En ja, ze gaan dus met vier vrouwen. Zij is dan celbioloog, er is nog een antropoloog bij, mm -hmm. er is een psychiater bij en er is een geoloog bij. Gaan ze daar dus allerlei uh, uh, mm -hmm. monsters nemen. Ja. En langzaam, maar zeker, kom je er dus achter, je ziet ook steeds dat het landschap steeds gekker wordt, dat er allerlei mutaties hebben plaatsgevonden tussen soorten, maar ook tussen mensen en dieren en ja. planten en dieren en planten en mensen. Dus maar heb je, heb, je, heb je het gevoel dat, die, dat, je, dat, dat, dat, de, dat de personen constant achtervolgd worden, bijvoorbeeld, door iets of iemand? Of... Ja, dat ook. Dus alleen weet je dus niet wat dat is. Maar het engste is dat het ook in hen zelf blijkt te zitten. Want die celbioloog die heeft ook natuurlijk allerlei gear mee, want die neemt overal. Dan, uh, dan is, kunnen, hebben ze een van andere beest gevangen. wat dan een kruising is tussen uh, een haai en een. Uh, en ja. uh, weet ik veel wat. En een krokodil, geloof ik. En dan neemt zij daar een monstertje van. echt met zo'n watstaafje. doet ze in zo'n. Uh, zo buisje. Maar ze legt ook haar eigen bloed onder een microscoop. op een gegeven moment. En dan ziet ze dus dat dat net als een. Kankercel eigenlijk helemaal verkeerd aan het delen is en aan het muteren. Dat is dus raakjes oh, dood. Ja, het is echt heel eng. En, en um, uh, voor welke leeftijden is deze film? Ja, nou, mijn zoon keek mee, die is oh. 14. En die vond het wel echt heel eng. Maar wij, mm -hmm. ja, mijn man en ik moesten echt wel heel erg lachen hoor. Ja, ik, ik kan dit totaal niet serieus nemen. Het lijkt me totaal geen film voor jou. Nee, ik vond het ook echt hilarisch. Vooral dus uh, al die die kruisingen tussen die beenen. Maar <laughs> maar ja, ja. ja, vertel maar, eens even daarover. Want ik, dat, wat, weet je, ik we, verzin met mijn kinderen wel eens uh, de, de kroko-hond en de, ja. nou de weet, de weet je wel, van die half dieren. Ja. Dus wat zien we hier? Wat ja, zijn nou, de, er voor? Ja, de krokohond. <laughs> ja, maar luister, als het, als het goed en geloofwaardig in beeld is gebracht, dan is het toch ook gewoon eng. Dan ja. kun je toch, je ja. kan zeggen, ik, uh, ik lach het allemaal weg, maar het, ja. die, nou ja. die trainer die ik net hoorde, en het verhaal wat jij net hoorde, dacht ik, oh, dit, dus, dit nee, het is het is ook wel, wel eng. En het is dus, op internet is een big hype. Het komt dus op Netflix. Ja. En alle liefhebbers van dit genre zitten helemaal klaar... om aanstaande maandag deze ja. film te gaan kijken. Ja, even voor de duidelijkheid: Netflix heeft eigenlijk qua films met name... echt heel slechte films uh, geproduceerd. Ja, want dus het is een Netflix original. Bag... Ja. Dat had ik nog ja, niet gezegd. Ja, ja, ja, ja. ja in Amerika reputatie. is het wel in de bioscoop verschenen. Ja. Maar alleen uh, de rest van de wereld wordt, wordt, gaat het gelijk naar Gelijk Netflix. naar Net Netflix. Ja. Maar het is dus een... Ja, Bizar verhaal, en, uh, maar Alex Garland is wel echt steengoed. Dus wat dat betreft denk ik... Nou ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk wat de echte kenners... want dan ben ik natuurlijk helemaal niet van dit genre... of die dit nou uiteindelijk heel goed vinden. Ja, ja. Wat, wat denk jij? Nee, ik denk wat? van niet. Als nee, ik het vergelijk met 28 ja, Days Later... Jij vindt, jij vindt denk ik geen één science fiction film nou, echt geweldig. 28 geloofwaar. Days Later ja. jongens, ga die film allemaal zien. Echt... Ja, maar deze ook, hoor. Ja deze ook ja. Ja, nou ja, deze ook, ja. ja dat lijkt me echt geweldig. Een, een soort, soort regenbooggordijn waar je doorheen loopt... en dan kom je in een wereld zonder, ja. zonder besef van tijd. Met dat alleen maar, maar gevaarlijkte gevaarlijk Ja, oh, gevaarlijk ja en hele gekke deloer. bloemetjes en, en plantjes... die allemaal met elkaar gemonteerd ja, zijn. En met een deportman. Dat is toch, dan, heb je toch, dan staat er alles ja, op groen, en dat zou dat is zeggen. wel in, in die mensen zelf. Dat is ja, een maar, doodeng. Ja, natuurlijk. dat is zeg maar waar de... Die hoofdpersonaten worden zelf zijn dus zelf ook... wat jullie je zegt, worden die hoofdpersonen zelf ook achtervolgd? Ja, namelijk door, de, door hun eigen gezondheid. Ja. Mooi gezegd. Ah, we, gaan, uh, we gaan kijken. Maandag op Netflix te zien Annihilation. Zeg ik dat goed? Annihilation. Annihilation. Roy, we gaan, uh, we gaan verder met jou. Ja, jij bent al, nou, ik denk, weken in spanning. Hè, met Wie is de Mol? Ja, zeker. Ik ben eigenlijk al jaren een grote fan van Wie is de Mol. Uh, en ja, ik... Kijk, ik zie gelijk twee best wel glazige gezichten. Oeh. Zoals ik naar belastingformulieren kijk, kijken jullie nu naar mij. Zijn de meningen verdeeld hier? Nou, ik vind het zo raar. Ik ken Roy natuurlijk al jaren, maar ik begrijp gewoon niet Wat dat je de... rol, Roy uh, naar wie is de mol kijkt. Maar waarom, dus waarom, waarom, heel waarom, waarom, waarom snap je dat niet? Ja, ik begrijp überhaupt niks van dat programma. Ik snap ook niet, Dit is volgens mij voor mijn kinderen, toch? Ja, je zou, jouw kinderen zouden het heel leuk vinden. Nou ja, nou, jouw zo kijkt naar, naar, naar je leesje Dus ik denk dat die een beetje <laughs> afgestompt is. Mm. Maar uh, nee, het is echt een puzzelprogramma. Ja. Dat maakt het zo leuk. Ik, en dat is... Uh, ik, zat er ook, want ik wist dat jij dit zou zeggen, Floor. Want je hebt me van de week zei al van... Nou, ik snap niet dat jij hier naar kijkt. Toen dacht ik, wat, wat, wat vind ik er nou zo leuk aan? Ja, dat je... Dat, met puzzelen... Er dus komt een soort, soort kinderlijke vrolijkheid... komt uh, uh, uh, komt op mij neer. Altijd zo rond de jaarwisseling. En dan ga ik, me, ga ik twee maanden... naar Wie is de Mol kijken. En, en, maar, en, en in hoeverre vind jij dat bijvoorbeeld geloofwaardig? Wie is de Mol? Heb je het gevoel dat dat echt... de werkelijkheid of dat het gescript is? Ja, nou, uh, ja, het is de werkelijkheid. Dat, dat denk ik wel. Ik bedoel, het is gewoon is Het is een, puzzel, het is een, luister, ja. een puzzel opgezet... Ja. door iemand anders. Ik, wil, ik, denk, ik, heb er, ik heb er even over nagedacht. Dus ik kan er iets slims over vertellen. Eigenlijk, het, de is over Wie is de Mol zeggen dit... Er zijn gewoon 10 BN'ers die worden ergens drie weken op vakantie uh, gedumpt. En die moeten allerlei spelletjes doen. En met dat, kun mee kun je geld winnen. En het wordt gefilmd alsof het een soort thrillerserie is. Dat zeggen de... En, maar wat, waar, waar kijk je nou eigenlijk naar? Het, het is eigenlijk niks. De liefhebbers zeggen eigenlijk hetzelfde. Namelijk... Er worden spelletjes gespeeld. Maar het wordt gefilmd alsof het een thriller-serie is. En dat is juist zo goed eraan. Eigenlijk is daarom. Is, vind ik. Wie is de Het beste entertainmentprogramma van de Nederlandse televisie. Ja, maar omdat hoi. Je, wacht even. Omdat je het ga, je, het, je, het is uh, Escapisme TV. Het gaat eigenlijk nergens over je dompeltje onderin. Totaal, een, totaal onbelangrijk gebeuren. Alleen alle, alle variabelen staan op dat het iets heel belangrijks. En iets heel spannends is. En daardoor werkt het volgens mij heel goed. Dus ja. het feit dat je, dat je je emoties helemaal... je kunt je helemaal maar laten meeslepen... Uh, door, door iets wat heel belangrijk is. Ik zie een vinger in de lip. Ja, Mag ik mijn uh, Wie is de Mol ervaringen vertellen? Uh, het, uh, jaren geleden heb ik meegedaan aan een Wie is de Mol pool. En toen heb ik uh, zonder één seconde gezien te hebben gewonnen. Dus ik raadde wie, uh, wie de mol. <laughs> dat dus is jij echt heeft... waar. Dat is daarna nooit meer gelukt. En wie, wie het was het? Geprobeerd. Mag ik dat even weten? Was het ook een goochelaar oh, of zo? Dat je inderdaad uh, nou, denkt, ja. Het was een beetje een soort administratieve winst... omdat iemand anders... Ja ik, nou ja, ik ken het spel dus niet zo goed. kan ik niet helemaal uitleggen. Maar Goeie ik... hemel. Ja, Jongens, dat, dat als je nee, dolfijnen laat, aandelen laat laten, laten, laten, laten kiezen... dan kunnen ze dat ook beter dan, dan, dan, dan de echte fi financiële analisten. Je wilt toch niet zeggen nee. dat je al die financiële analisten de deur uit smijt? Oké, okay, dat was dus het begin. Daarna heb ik geprobeerd te mij te zeer te interesseren van wie is de mol. Want het is een fenomeen. Ik ben toen een nieuw seizoen volgens mij met Arjen Lubach was in Japan... één aflevering gezien. Vond ik hartstikke leuk. Ja, daarna nooit meer naar gekeken en dat vond ik prima. En dit seizoen heb ik... Uh, maar nou, liefst twee en een halve aflevering gekeken. En toen was en ik je vond die, kwijt. Ik vond die eerste sensationeel, maar ja. dat was ook het ding van... Uh, alle teams well. waren ergens in Oost-Europa. Ze bleken ja. opeens in een ander land in Oost-Europa te zitten. En de puzzel was dat ze met z'n allen naar Georgië moesten. Ja. Naar Tbilisi. Nou, dat vond ik wel fantastisch. Uh, maar in een aflevering daarna ben maar ik toch... een hoezo fantastisch? Een aflevering, dan, nee, ja, het is gewoon een beetje... Het is een puzzel. Ik snap het is nou, Een puzzle, ja, exactly. yeah. ja. Indiana Jones ja. en een Lars Crusade. Heb je ook allemaal schitterende ja. puzzels en... Maar is het bijvoorbeeld, wat, wat je dan nu ook nog eens hebt... is dat moltalk, dat komt dan na afloop. Ja. Is het niet allemaal een beetje kinderachtig? Dat we oh nee, dat, dat, dat moltalk duurt een half uur... en wie is de mol, denk ik, vijftig minuten. Wat mij betreft, dat moltalk kan, kan gewoon drie uur duren. Ik zou drie uur kunnen napraten over een aflevering... van wie is de mol van vijftig minuten. Dan is het inmiddels één uur s'nachts. Ja, maar dat maakt het niet uit. Je kan toch ook heel lang napraten over een voetbalwedstrijd. Maar Roy, zit er niet ook iets bij dat het leuk is... dat die mensen elkaar naaien, of is dat, is dat helemaal niet? Want dat is toch eigenlijk het idee? Ja, dat bedoelt vloer. Nou yep. ja, je gaat natuurlijk mee. Kijk, de, de, een van die van de Ui, tien deelnemers. toch? Nee hoor. Nee, een van de tien deelnemers ik, die, is, is dus de mol. Nu gaan we echt even naar de, wie is de mol? Mavo klas, klas 1. Ja. Uh, de mol voor dummies. Ja. ja. Ik wil maar, steeds zeggen, het is uh, toch op dat onbewoonde eiland. Maar dat is, dat is weer Een goede hevel, Floor. <laughs> nee. nou, zo is het niveau, uh, okay. Roy, maar ga verder. maar ja. ja, verder. Ja. Ja. Nou, één iemand is dus de mol, die probeert eigenlijk het spel te frustreren. Want de andere kandidaten proberen, proberen met die spelletjes geld te verdienen. Eén probeert, uh, probeert dus steeds de boel te frustreren. Ja. Degene die, die raakt wie, de, wie die mol is, die wint de hele pot. Alleen ga je natuurlijk ook elkaar een beetje na om de, om de andere kandidaten ja, op het dwaalspoor ja. te brengen. Zodat, je denkt, zodat mensen denken dat jij de mol bent. Ja, maar dat het, lijkt mij dan het enige echt hele... En het feit dat het zich afspeelt in Oost-Europa of China of Japan... dat, ja, dat maar, snap ik gewoon niet. Nou, maar ook omdat het er super goed uitziet. Jij zegt, bij, bij heel veel series zeg je... De, een van de eerste argumenten bij heel veel series... Die, waar ik de afgelopen Smoezelig. 60 keer naar heb geluisterd is... het ziet er onwijs goed uit, dat zeg je steeds. Nou, wie is de mol? Ziet er onwijs goed uit. Dat is zo'n heel belangrijk asset van het programma. Dan even over zaterdag, want zaterdag is de finale. Ja. Ja. Uh, drie kandidaten nog in de race. Ja. Wat, wat denk jij? Ja, ik denk dat Ruben de Mol is. Uh, Welke Ruben? Ruben Heijn. Graag. Ja, ja, Ruben Heijn. Je hebt uh, ja Ruben Heijn. de, de zanger-pianist. Okay. Uh, er zijn nog twee andere kandidaten: Jan van en Oltje Koolzen. <laughs> uh, uh, maar die zijn het allebei niet. Ik heb, en, en ik heb dat... deze aflevering heb ik bijvoorbeeld, ik heb dit seizoen heb ik één keer een keer aan aflevering teruggekeken op Google Maps, op Google Street View. Daar heb ik dus gekeken. Hoe lopen die mensen nou eigenlijk precies? En waar zijn ze dan? En wanneer, wanneer, wanneer, wanneer begint iemand te, te jokken? Roy, dit is gewoon recherche. Met, dit is de Ik de test het test ben test het met. nu zeker. Dat ja. kan niet anders. waarom hoe hoe is, is Ruben de Mol? Waarom is Ruben de Mol? Nou, onder meer, toen ik in die Google Street View zat... toen zei hij van... Uh, nou ja, dit wordt heel moeilijk om, dat is heel moeilijk om te zeggen... maar hij heeft een paar van dat soort di dingen... Hij liep van, onlogisch, of wat? Hij, ja, hij moet, onlogische he? dingen. En uh, hij was op een gegeven moment... kun je dan ook de, de penningmeester zijn... en dan, ben je, dan beheer je de pot. En, uh, maar dat heeft ook weer speciale geld. privileges... Uh, in sommige spellen. Afijn, uh, jullie beginnen al met zijn handen te draaien. <laughs> moet het afronden. Het gaat veel te ver om, dit even, om jullie er even over ja. te enthousiasmeren. Uh, maar goed, volgend jaar... Maar we, beloofd, beloofd, dit keer beloofd. Volgend jaar kijk ik mee, hoor. Ja, Roy. hartstikke goed. En dan ik doen niet, we weer. ik kijk pol. nooit meer mee. We gaan, we gaan zaterdag gaan we kijken naar de finale van Wie is de Mol op NPO 1, half negen. En we hebben nu één van de misschien wel de mollen als ja, serie, is het hoor, jongens. Luister goed naar Verborgen hints. De nacht van de radio. De seriemoordenaar van de week. Stel je voor, je bent gestrand op een onbewoond eiland met enkel vijf tv-series... Welke vijf series zou je dan selecteren? In de vorige editie gooide journalist Peter K. Modern Family eruit... en bracht House of Cards weer terug op het eiland. Dus nu zitten we op het eiland met Stranger Things, Mr. Robot... The Sopranos, Breaking Bad en House of Cards. Onze seriemoordenaar van deze week is muzikant Ruben Heijn. En we zijn benieuwd, Ruben, welke serie neem je mee... en welke gooi je in de zee? Oh ja, ik vind het heel moeilijk. Uh, niet zozeer welke ik eruit gooi, want um, Mr. Robot ken ik niet. Ah, dus, kijk, uh, ik ben wel nu geïntrigeerd dat ik, dat ik denk van, oh die moet ik dus gaan kijken. Ja. Maar ik heb geen idee wat het is. Uh, maar wat ik lastig vind om er weer in te stoppen, um, ik twijfel mm -hmm. heel erg uh, tussen, ja het is een beetje cliché, maar Game of Thrones. Game of Thrones? Die zal, ja. ja. Die, zal, die zal er al in gestaan hebben. Gokt, ja, die heeft er ongetwijfeld in gestaan en die is er inderdaad uh, op een gegeven moment weer uitgehaald. Ja. Um, maar er zijn geen regels, hè? je mag hem er gewoon weer uh, nee, nee, nee, meenemen. Twijfel tussen Game of Thrones en Fargo. Oei. Dat is ook een goede Fargo. Ja. Dat is een lastige keuze, Fargo. lijkt me. Ja, vond ik dat, dat, dat vind ik een hele, hele, hele moeilijke keuze. Ja. Maar heeft Fargo er al ingestaan? Fargo heeft uh, uit mijn hoofd... Ja, die heeft er volgens mij ook al ingestaan. Ja. Oh, shit. Ja, Ik zit hier niet, helaas op dit moment niet met een gele redactie. <laughs> dus ik zeker weet, doen we het niet. Maar, uh, um, ja. Nou, zullen we dan voor... Dan, ja, Fargo. Fargo erbij? En, en uh, Mr. Robot ja. gaat er dan uit. En, en waarom Fargo? Wat is voor jou, uh, wat, wat vind je er zo goed aan? Nou, ik vond Fargo sowieso. Vond nou ja, nou ja ik ik, ik, ik, beide beide Game of Thrones en Fargo vind ik echt uh, fantastisch. Mm -hmm. En overigens, de Sopranos, die staat, die moeten ook zeker in blijven, want dat is gewoon de beste serie ja, ja, ooit. Ja. Breaking Bad, ook House, Card Stranger Things. Maar um, ja, ik vond Fargo de combinatie dat het. Dat het en uh, spannend is en uh, ja, ik hou heel erg van dat soort uh, gevoel voor humor wat erin zit. Ja. Ik vind het heel erg geestig. Ja, het is een uh, beetje dat onvoorspelbare ook misschien. Ja, en een beetje de licht absurdistisch. Mm -hmm. En um, um, uh, ja, ik, ik, ik zat er helemaal in. Ja, ja. En, en, Dan uh, moet ik eerlijk bekennen, want er is een derde seizoen en dat heb ik nog niet helemaal gezien. En daar ben je wel ik aan begonnen? Ja, daar ben ik wel aan begonnen. Alleen toen, eh, op de een of andere manier is dat niet uh, uh, doorgezet ofzo. Ja. Waarom weet ik eigenlijk niet? Dus wat dat betreft zou ik dan uh, Game of Thrones erin moeten zetten. Want die heb, daar ben ik wel helemaal... Je op. twijfelt ik, nog ik, steeds, merk ik. Maar volgens ik twijfel mij, nog je, steeds. Ik je, vind het moeilijk. Je hebt je keuze gemaakt. Je gaat Mr. Ga er uithalen en je zet ja. Fargo erbij. Ja. Um, en en dan, ja, dan heb ik nog de vraag. Want je bent natuurlijk finalist bij, bij Wie is de Mol. Aanstaande zaterdag ja. de finale op NPO 1. Ja. Hoe gaat het met de spanning? Uh, nou, je is nog altijd overzien hoor. Ja? Ja, het is. Nou ja, het is, ik laat het allemaal maar. En dat heeft ik eigenlijk het hele seizoen al. Dat ik, ik laat het allemaal maar een beetje over me heen komen. En, uh, ik, ja, maar het gaat dit jaar wil... ook. Het gaat dit jaar anders dan andere jaren, hè, begreep ik uh, Nou, vertel. Nou ja, dat, dat, de, de, de winnaar <laughs> is, is natuurlijk uh, uh, voor jullie ook, ook nog heel spannend ja nee het is voor nou ja het is voor iedereen heel spannend nu. ja, het jaar. ja. en um, uh, ja het is het, uh, ik heb ook geen idee wat er allemaal op ons af gaat komen uh, komende zaterdag nee dus ja ik laat het maar een beetje over me heen komen en ik, ik uh, geniet er met volle teugen ja. van ja. ik heb me tot nu toe elke keer ontzettend bescheurd ja. bij alle bij alle uitzendingen ja en uh, ja ik, ik alle reacties en tekeningen en, en en filmpjes en theorieën en verdenkingen en zo ik ja ik vind het uh, het is bizar en ontzettend mm. leuk is het dan ook nog zo dat je echt uh, omdat jullie nu natuurlijk met z'n drie nog over zijn met olzie girls en um, uh, versteeg ja, okay. uh, dat jullie dat jullie dan ook vrienden worden of of, of hoe zit dat ja tuurlijk ik bedoel, je hebt je hebt uh, en dat heb ik wel met meer mensen hoor, in de groep uh, bijna iedereen wel kan ik het heel goed vinden mm -hmm. um, uh, het is, het is een behoorlijk intensieve periode die je met elkaar uh, doorbrengt. Ja. En dan is deze periode, waarin de uitzendingen zijn... Ja, dan kijken we vaak uh, met... Nou, het is nog niet gelukt om met iedereen... Uh, zeg maar dat we met z'n allen tien keken. Want ja, er is altijd wel iemand die heeft iets. Maar dat we toch wel regelmatig met een, um, een, een goed gedeelte die uh, afleveringen keken. Mm -hmm. En ja, dat is... Dat is, dat is Ontzettend leuk. Ja. Je lacht helemaal gek. Ja. En uh, uh, dat is ook het fijne aan het programma. Het is allemaal zo tongue in cheek. Nou, mm -hmm. ja, dus, dat um... lij lijkt me ook magisch. Ja, om het zo zeker. samen mee te maken. Hey, en dan, uh, verder heb je net een nieuwe plaat uitge uitgebracht: Groundwork ja. Rising. Ja. Dus mocht het nou uh, op een deceptie uitlopen aankomende zaterdag, dan kun je altijd nog naar Groundwork <laughs> Rising gaan luisteren. En wij met z'n <laughs> nee, allen. <laughs> ik, nou, dat maakt eigenlijk. Dat heeft verder niet zo heel veel in staat. Ik vind dat mensen dat sowieso. Ja, doen. dat ben ik met je eens. <laughs> dat ben ik met je eens. <laughs> um, maar nee, ja, ook dat nog, zeg maar. Dat is natuurlijk mijn. Er bestaat namelijk, ja, je zult het haast niet geloven, maar er bestaat een leven naast de mol. Ja, ja. En uh, in dat leven ben ik gewoon muzikant. Ja. En, en maak ik platen. En uh, ja, nu is net die plaat dus uitgekomen en gaan we gewoon weer. Dus. Dat is goed. Nou, we gaan, we gaan luisteren en we gaan aanstaande zaterdag kijken om half negen NPO 1 En ik dank je wel voor, uh, voor het inbrengen van Fargo op het eiland. Ja, hey, ja maar uh, hebben jullie die, hoorden jullie die Yo, hint dankjewel. jongens? Ik uh, hoorde geen hint. Hij hey, zei twee keer, ik laat het over me heen komen. Wat doen mollen met grond? Die laten die grond over zich heen komen. Mollen jongens Zo gaat het dus. Dit is de mollen. Google ja. ja. Maps, Ik neem niks meer serieus. Ja. Maar jij denkt dat het hem is. Ja. Dus, punt. Heel goed, nou, last but not least, Roger, we gaan met jou naar Zuid-Amerika. Ach, Zuid-Amerika, ja, dat is een regio waarvoor ik mij interesseer, net als uh, Oost-Europa overigens. Dus dan weet je, als ik wie is de mol kijk, en het speelt zich af in Oost-Europa, en ik vind er dan nog niks aan, ja, dan is dat programma dus niks voor mij. Uh, maar tot zover die mol. Um, ja, uh, Stef Biemans namelijk, die we kennen als de presentator van de Metropolis, uh, bestaat het programma eigenlijk nog wel met buitenlandreportages. Uh, een Nederlander die al lang in Nicaragua woont. Hij uh, is zijn vader achterna gegaan, die daar vrijwilligerswerk ging doen. En die verlief, verliefd werd op een Nicaraguaanse. En hij ging zijn vader bezoeken. Hij werd ook verliefd op een Nicaraguaanse. Nou daar woont hij al lang, daar maakt hij uh, programma's. En hij heeft nu een van de uh, mooie nieuwe VPRO-reisseries gemaakt. Hm? De eerste aflevering was uh, vorige week op televisie van Over de Rug... Uh, van de Anders heet het. En uh, ik vond die eerste aflevering uh, heel goed. En uh, er komen er nog een paar. En ik heb de tweede aflevering gekeken. En, uh, Doet het een beetje denken bijvoorbeeld aan Hart... of uh, door China van uh, Terlouw? Ja, maar dat is omdat het genre... Uh, ja, dat genre is dan op een gegeven moment neergezet. Uh, ja. ja, natuurlijk Jelle Corsius Korsjes... die een aantal series uh, over Rusland ging maken. En in India. En uh, inderdaad uh, deze China-serie die ook heel goed is. Dus het is een... Uh, je reist mee met een presentator die je, uh, Boudewijn Buch, misschien al, ja. Uh, ja, je leidt door het land waar je, waar je bent. Ja. Allee, hij bezoekt een hele regio, dus heel Zuid-Amerika. Roy, ik zie er een vinger, ja, zeg maar. Nou, ik wilde eigenlijk zeggen dat ik het raar vond dat de VPO nu pas met Stef Biemans komt. Want hij is al zo lang werkt. werkte bij de VPO. Hij maakt zo lang al Metropolis en andere programma's voor de VPO. die heel leuk zijn. En dat ze nu pas met het reisprogramma aan Stef Biemans toevertrouwen. Ja, dat is misschien wel gek. Ja. Ah, ik, ze zijn, ik denk, nu kwam die, dat programma met Stef Biemans... dacht ik, ze zijn vast de hele tijd aan het scouten. Van wie zou er nog meer een reisserie kunnen maken? Denk je niet? Chris is Zo Egers. populair. Ja, Chris ja dat is dan weer genre uh, drie ja. prijs. Maar ja, wie weet. Nou ja, dat, ik dacht dus ook Stef Biemans... maar misschien uh, correct me if I'm wrong... maar ik dacht dus dat het een beetje lichter genre was. Ik herinner me hem dat hij bijvoorbeeld dook in de... Uh, ja, de, de, de muziekcultuur van Zuid-Amerika. Een beetje dat soort onderwerpen. Of is dit ook meer politiek? Ja, Bob, wat gaan ja we toch zien? meer politiek en zo. De tweede aflevering, die, uh, daarvoor gaat hij naar Chili. En dan gaat hij naartoe omdat hij uh, heeft gelezen in diverse kranten... dat Chilenen de, de depressiefste Latijns-Amerikanen zijn. En dan zegt hij zelf, uh, ja, ik, de, de, de Latino's die ik ken... Ja, die hebben het nooit over depressies, zijn nooit depressief liefdesverdriet heeft iedereen, maar ja, al die andere gevoelens, ja, daar, daar kun je maar beter overheen stappen of zo. Dat is wel fijn, want het geeft hem natuurlijk wel autoriteit om te zeggen, omdat hij heel lang ja. in Nicaragua woont. Um, en dan gaat hij naar uh, Chili en dan vertelt hij een uh, interessant verhaal. Ik weet niet of... Je, uh, zijn jullie bekend met Chili? Nee. nee, nee <laughs> Chili Concarne. Ja, ja. De vorm van het land. Ja. Dat is het de vorm van het land ja. is ook heel ja. echt een, ja, een iconische vorm, mag ja. je wel zeggen. Uh, nou ja, uh, je had natuurlijk generaal Pinochet in de jaren tachtig. Ja. Ja die een staatsgreep plegen. Uh, en uh, wat daarbij kwam... was dat hij een radicaal neoliberalistische koers insloeg... wat de economie uh, betrof. Echt vrij experimenteel ook eigenlijk wel. En heel radicaal. Dus uh, privatisering van staatsbedrijven... snijden in subsidies. Alles voor de winst. Alles kreeg een prijs. Je moest opeens betalen voor onderwijs, voor gezondheidszorg... dat soort dingen. En uh, dat heeft opgeleverd dat uh, Chili sinds die tijd... dus al dertig jaar lang... Uh, het economisch gezien ontzettend goed doet. Er is veel groei... Et cetera. En wat uh... ik denk al dat het een heel kaal, ijskoud gebied is. Patagonië toch? Nou, dat ligt er ook. Maar ja, dat is dan in het zuiden. En je hebt natuurlijk de Andes, die daar dan langsloopt en ja, doorloopt. Ja, maar het is best een, een, uh, een, dus een goed ontwikkeld land. Het is een heel goed ontwikkeld land, ja. ja. Je hebt uh, ja, Argentinië en Chili kun je wel zien... als de okay. meest en, ontwikkelde en, landen van Zuid-Amerika. Hoe doet hij bijvoorbeeld zijn interviews? Want ik neem aan dat hij ook heel dicht bij de lokale bevolking komt. Ja, nou, hij spreekt natuurlijk goed, uh, goed Spaans. Ja. Dus uh, uh, dat is fijn. Hij spreekt ook uh, ja, originele figuren, vind ik. Hij gaat op, bijvoorbeeld op zoek... Hij is eerst in de hoofdstad Santiago... Uh, waar alles modern is en in de, de grootste wolkenkrabber van Zuid-Amerika staat. En daarna gaat hij als een soort tegenwicht... Uh, op bezoek bij een Mapuche-Indiaan in het Andersgebergte. Nou ja. En uh, um, wat ik dan he heel leuk vind eigenlijk... want je vroeg van hoe doet hij die interviews uh, hij, hij vertelt ook um, hoe, een beetje hoe hij de serie maakt. Dus je ziet dan al beelden van de Anders en van die Mapuche-Indiaan... En die, dat, dat, dat dorp waar die man woont. En, en ondertussen vertelt uh, Stef Biemans hoe hij aan die man is gekomen. Dat hij een telefoongesprek nou ja. met hem heeft gehad. Uh, en vroeg uh, ja, die man een, een soort compliment maakte, opmerking maakte over de. Uh, katholiek Spaans klinkende man van die naam van die man, José María of zo. Nou, daar was geen gesprek meteen de mist in, want er vond die man dus helemaal niet leuk. Die wilde de Spaanse cultuur zo ver mogelijk uh, van hem afhouden. Dus het gesprek ging daardoor een beetje schuren. Uh, nou ja, Stef Biemans, en dat vertelt hij dan aan de kijker. En daarna uh, zegt hij, uh, zei ik, maar ik wil het daar niet over hebben met u. Ik wil het hebben over hoe de Mapuche-Indianen geluk zien en wat geluk is. Nou, toen, uh, toen uh, had die man geantwoord: ja, dat is goed. En toen hing die op. En, dus. En dan dat, dat, dat achtergrondverhaal hoor je dan erbij. Ja. Dus ik vind het wel leuk dat je dan ook een beetje meekrijgt... hoe dit programma tot stand is gekomen. En, en dat je niet een soort uh, uh, veredelde reisreportage te ja. zien krijgt. Want dat is, dat is helemaal niet zo. En uh, over die, wat de onderwerpen betreft, ze zijn het wel echt heel serieus. Uh, en en, ja. en komt hij daar zelf door ook een beetje in gevaar? Want het lijkt me ook wel als je hele serieuze onderwerpen uh, aankaart... Dat, dat ze daar niet altijd even blij mee zijn. Nou, misschien kiezen ze daar de mensen wel op uit. Nee, hij, hij, uh, daar heeft hij geen problemen mee. Wat, ik, wat me wel opviel... Dat ik, ik vraag me dan af hoe een uh, ontzettend rechts iemand... Uh, hoe een ultra-VVD'er zou kijken naar dit programma. Maar ik had, uh, zelfs ik had wel een beetje het idee... dat hij uh, in een bepaalde hoek zit. Kijk, deze aflevering uh, in een linkse hoek, wil ik maar zeggen. Of zo. Want hij, deze aflevering gaat dan heel erg over kapitalisme. En hij kiest wel... Het is een heel negatief verhaal over dat kapitalisme. Je bedoelt, als je meer op economie en financiën let, dan zou je dit land een economisch succesverhaal noemen. Ja. Maar hij ja. focust wel echt op nou, uh, het hoge aantal zelfmoorden in Chili. Ja. Uh, de, de, de, de keerzijde van die. Uh, ja. van die maar goed, misschien doet hij dat ver, Is dat elke keer, natuurlijk elke keer anders in elk Zuid-Amerikaans land? Ik bedoel, in dit geval uh, misschien Argentinië en Chili liggen dan vrij dicht bij elkaar. Maar noem een ander Zuid-Amerikaans land wat wat armer is. Daar kiest hij misschien wel weer. Een andere invalshoek? Dat denk ik wel. Ja, het is wel een geheel hierdoor, maar ik miste ergens, dacht ik, zat ik ook wel te verlangen naar een, een dikke, rijke bankier <lacht> die, die vertelde hoe ja. ontzettend goed het eigenlijk ging en uh, ja. die ook serieus op andere gedachten bracht dan. Ja. Alleen dit verhaal. Maar ja, los daarvan, hij doet, het, uh, hij doet het heel sympathiek. Hij is ook af en toe grappig. Hij is een heel innemend figuur. En dit ja. is, uh, het is echt een leuke reisserie. Dus ik kan, ik kan het echt iedereen aanraden om te kijken. Ja. En waar, uh, waar kunnen we dit uh, uh, bekijken? Nou, ik hoopte dat jij dat wist, uh, Julius. Dat, het jou, <lacht> dat je dat uh, uit mijn mailtje had overgenomen in je draaiboek. Maar ik blader het draaiboek door en ik zie het nergens staan. Zondagavond, volgens uh, mij. Ik zal <laughs> Een kwart over acht Zondagavond, inderdaad. Zondagavond, Zondag. Reisserieavond. Zondagavond mpo uh, 2 om kwart over acht over de rug van de Andes. Dus. Helemaal goed, dankjewel. En daarmee sluiten we de podcast ook af. Dit was De Lagarde Radio. Ik dank weer Floor Overmars, Roger abrams en Roy van Veelsteren. En ik zeg weer tot volgende week.